Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In een pretpark in Valkenburg zijn vier bezoekers gewond geraakt. Bezoekers van het Sprookjesbos raakten gewond toen twee karretjes van een attractie naar beneden vielen. Het zou gaan om twee volwassenen en twee kinderen. Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat. Ooggetuigen zeggen dat het misging met de Ballontoren, een attractie die 10 meter hoog is. Burgemeester Abu Taleb is door Feyenoord supporters met de dood bedreigd. Dat gebeurde allemaal tijdens de finale van de Conference League. Op spandoeken waren foto's te zien van de burgemeester en de oprichter van de LHBTI supportersgroep van de Rotterdamse club, waarop ze werden doodgewenst. Feyenoord noemt de spandoeken een treurig einde van de finale en vindt de teksten walgelijk. In Winterswijk in Gelderland heeft de politie een man neergeschoten die wilde inbreken. De inbreker werd in de tuin betrapt door de bewoners en die schakelde snel de politie in. De verdachte wordt gesommeerd te blijven staan. Die draait zich om en dreigt de collega's met een wapen. En vervolgens is er na een waarschuwingsschot geschoten. De inbreker is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buitenlevensgevaar. En de zanger van Deze Hit verkoopt al zijn muziekrechten. Ja, Justin Timberlake heeft de rechter van zijn nummers verkocht aan Hipgnosis Song Management. Wat ze daar precies voor hebben neergetikt weten we niet. Volgens de Wall Street Journal zou het gaan om zo'n 93 miljoen euro. In totaal gaat het om 200 nummers van de zanger, waaronder de hits Rock Your Body en dus Cry Me Your River. Timberlake zelf zegt over de deal dat hij zin heeft om een nieuw hoofdstuk te beginnen.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 Ja, jij niet breken, jij breken. nee geen pijn voor mij. Ik weet toch, dat ik altijd alles op op haar vergeef me. Het is niet wat het lijkt. Nu zoek je namen, maar nu wil ik niet meer. Want jij jij liep me hangen, jij ja, als, als een chandelier. Nu zoek ik naar je, maar ben jij, jij niet meer. Schat, dat ben je niet hangen, jij ja, als een chandelier.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 It's been a summer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 Baby, baby. fall in front your eye, ha, ha, ha. avec moi suis pas suis pas je t'essédurai tu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 Nieuwe dag, rolt door de straten van april. Dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Hans een bruid op blote voeten, van feest en fly bij je dombein. Als in een adem zit, de kerk, de kroeg, het plein.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 wie heeft gevonden dan stoort ze mijn hart vol en al uit Londen van de wereld weet ik niets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 Prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Dan stort ze mijn hart vol. Met all het liefst. Uitlanden. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie bezoekers van Pretpark Het Sprookjesbos in Valkenburg... zijn gewond geraakt toen een karretje van een attractie naar beneden viel. De twee volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn in stabiele toestand. Aanvankelijk meldde de politie aan één Lumburg meer gewonden. Dat is net bijgesteld. De politie onderzoekt doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Abu Talib van Rotterdam... en de oprichter van supportersvereniging Roze Kameraden, Paul van Dorst. De bedreigingen stonden op spandoeken van Feyenoord-supporters... bij de finale van de Conference League in Tirana. En Justin Timberlake heeft zijn muziekrechten verkocht aan een Brits bedrijf. Financiële details zijn niet bekendgemaakt... maar volgens de Wall Street Journal is er meer dan 100 miljoen dollar mee gemoeid. De deal omvat het hele oeuvre van de popartiest, circa 200 nummers. Het weer in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen wolken, zon, een bui en 16 graden en weer een stevige wind. ZON En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, ieder en maal weer. CFM nooit. Hey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 Talking why you come around and now they silent. Through the coupe at 17, no guidance. You be staying low, but you know what the vibe is. Ain't never got you know it, being modest. Poppin' shit, but only 'cause you know you poppin'. Yeah, you got it, girl, you got it. Hey.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 Thank <laughs>